Hollands gloedig. Omdat dat geweest is, maar het loop vast op koers en is te hand dierbaar. Maar het eh, was zwart, wel een rondgang. De jonge agent, moeite om ons voort te blijven. Ja. En de schepen af te slaan. Sprek. wat de baron uit het gat van naam. Hij is de kommet. Het een soort gebouwd weg! Slecht! Hij heeft een paddeltje ook Hier! Hoekie! Hier op Als je het vertel, verwaas dan Hij helemaal geen last van het weer Kijk! Hij krijgt weer als een bal de grond in! Geest, met vlees. Uh, Spanker, vond. Ik zal eerst geest even gaan houden. Dat valt is koudlop in op ons. Ja, en de wind neemt nog steeds toe. Waar meer stoom. Ai, ai. Meester, meer stoom. Jetzt wij kunnen halt nog zien, maar zovat met het dunker. Zij moet bergen. Zij het bergen, Rijon, je kapitein. Er moet gezegd dat de zeil moet erbij gestuurd. Hadden we Het Geen plek met roer. Waarom ja. ja, zou die beep vallen om die zieke koekenbakkers de raas op de te jagen. De top, top, Maak ze Waar zijn duizenden uit de hel, maar er zijn wel een paar. Maar goed, dat wij dat niet de schade hebben. En, en die willen wel. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, is, kom, Dat is wat kom, Ja, Ja, zijn zijn kom, kom, kom, kom, kom, met kom, weer. Zijn kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, Ach, kom, kom, kom, als ik het goed zie, zijn de stagzeilen en het grootstel geborgen. En zijn ze nou met de fok bezig. Oh, vast, vast houden de roerzellen! Alleen, ik red het niet weer, hè? Die, die, die uitgaat op de taart, die af vereenbaar, het zeil. is hartstikke donker. Ach, zie geen meer. Ik kan alleen maar over! Dus dat zit die boven op die jacht ah, van rechts negeren! Zwak, Af en toe, als er een vlek maanlicht is. Maar ze zitten ons wel verrekt dicht op de hielen. Ik kan haar sleppen, vaak meer stom! Maar we gaan al volle kracht! Alle duivels meer stom zijn ik! Hast dat te Ai, ja, kapitein. kaptein! <lacht> Maschinekamer! Probeer er nog wat uit te halen! Hoe nou, wil je nog meer stoom, meester? Als hij er daarboven boven hij dan maar balazen. <lacht> ik ken haar alsjeblieft. Stomme rust. Die laten we straks allemaal nog in de lucht vliegen. je hij kan maar... Zoek ah! wat is er nou aan de hand? Hey, ik denk dat Schemmel op een andere koers gaat zitten. Alsjeblieft, alsjeblieft, zullen. Zeg de Jan van Gent los! Zeg de Jan van Gent los aan het bas uit! We gaan de schuifjes op koers halen! Dat, dat ziet er dan niet al de best uit! En dat komt er weer! <lacht> Stuur het! Stuur het! Nee, het! Is ja. Zal de het! Stuur het! de het! Stuur het! Stuur het! Stuur het! ik Waar op? het! Stuur het! Stuur heb er het! Stuur het! gedaan. het! Voor, voor het! Stuur het! Stuur het leren van de vrekers. De schuurman, de Jan van Gent, het was een boer van ons te trekken. Maar het, het lukt ze niet om het schip goed te krijgen. Het geld, het geld. Nou, dat viel de dron op de boer. Het vuur het padruis. Het zal wel, wel gauw, dit met die dron. Heb ik toch gelijk gehad? Ja, Alleen! Wacht mij op! Aan die, toch die, het die Het Dat helemaal van zeven We zijn het feit, kapitein! We zijn het feit! De toest is gebroken! Dat maakt niet wijs! Wat een schrip, dat is mij nog niet passie. Wat moeten ze zien te vinden? Anders is het met ze gebeurd. Wij kunnen niks maken voordat het niet beter is. Niet dat voer moet blijven ontgaan. Mullen! Mullen! Zaken we in? Oh, basis. Voilà. Ja. Ja. Oh, Wie is dat? That... Dat sturen van dat... zo'n kloon en schuiven. Ja. Dat ik tegen de mond kan, vrouw. Oh. Dat ja. is ja. geen schuif. Dat is een flikse wapen. Want er is een band, dat bedoeld. Gaal, oh, gaal. Oh. We moeten eerst een stachtveil tijdje zetten. En dat is een aardige klus voor drie man. Ja. Maar, wij hebben ze tegen ons gehouden? Ik heb geen stuif op je roze. Zo'n hooggoedt schip in zo'n storm en met de verbanning van keukenmeiden. Ik nee, heb geen stuif op. Als... Slote al die eif op. Moet we je naar een fles van daar. Roast de drie let weg. De... dat gebied stuurt. Zo ja. nou die hoge rommelde wat beneden is, lijkt het wel om te schuiven vast te weg. Ja, ze loopt wat zekerder. Maar koers is er niet meer bij. Zo'n pas is van de bliksem. Hey. Wat ze luistert gelukkig gedacht naar het roer. Hey. Hey. Wat, wat is dit met jou aan de hand, vullen? Uh. Ik, ik, ik heb vandaag vandaag niet. Nee, het met paars. Ik spreek de vier. En nu is het mijn hart. Wat is van mij? Ja. Dat komt vast weg uit! dat? op hier? Hij loopt om geen veldje aan, aan de lucht in. Koffie, sir! In ah, ah, ah, Dat zou nooit iemand willen geloven! De wereld is zit vol motoren, jongen! Oh. En die kok is even. lezen! Ja. Ja. ja? ja? Hier! Ga je gang! Ja! Zeg maar Ja, naar beneden! Om te zien of één van die Koeterbangers nog levend genoeg is... ...om die knok weer op zijn plaats te trekken! Ja! Hier. Ja. Kees! Ja. is nog genoeg over! Hier! Uur of vijf, zes, ik. Onze situatie lijkt me niet houten weg. Goed, het, het schip luistert nog wel naar het roer. Maar de steen wordt nog niet veel minder. Volk is van 15 tot, tot 20 meter. Ja, nou, schat ik. Weet u dat de steen moet nog, nog naar ons vroeg? Verder niet, kerst. Hopen. Misschien hebben ze onze verspeelde paragages hier drijven. En denken ze dat we de bak zijn krijgen. Maar de kans dat ze maar bij de waren bij de rommel. Om te zien of er nog leven te vissen valt. Ja! Ik, ik weet niet hoe het met u is. Zo'n stoetje dan begin ik een beetje moe te worden. Uh, uh, ik voel me ook zo'n fris niet meer. Maar wat er ook gebeurt, we mogen niet in slaap vallen. Maar dat betekent het einde. U, u zegt het maar eens, man. Wat moeten we doen? We zullen ons bij het sturen vastbinden. Bij het lijkt is we gaan het schuimt vast. Op het roer. Er staat geen verandering van zuil voor de deur. Ah ja, u, u zegt het maar. Nee, dat is geen vaard. Steeds niks te zien, Boos. Nee. Hey. Die rotzooi die we hebben zien drijven zegt eigenlijk wel genoeg. Wat mij betreft hebben ze het gehad. En hey, wat mij betreft moet jij oplazeren. Ga met je rotzooi's van je thuis hoort. Naar beneden. Oké, okay, oké, okay, ik ga al. Mag die een Goed zo, broer. Neem nog een schlucht. Kees! Kees! Ja? Wat, wat is er? Kees! Bij de laatste duik is de pardon van de kluispas De enige waar de steen nog zit. De steen geknachten. Nog één zo springen. En de man, van de boot En dan hebben we niet. U, dus die steek moet geschoten worden. Om de zwaai te verlichten. Die steek moet geschoten. dus we moeten het gewoon de bank? Ik heb er opgeboet. Ik heb hem meegenitvoort. Je Er je zit, je zit, er zit, je zit, je zit, Old Yeah, Hey, Cookie, get started, sir. Can you Sir, can you hold the wheel? Oh yes, sir. Cookie can do. ask your map glasses on, please. A smoke and then the Ik heb die boven bovenal gezegd dat verder zoeken weinig zin heeft. Maar ze willen niet luisteren. Ja, wat wil jij dan? We, we kennen die jongens toch niet, toch niet zomaar aan hun lot overlaten? Misschien zitten ze ergens, ergens in de sloep. de kent ook. Ja, het leven is een pluisje. <laughs> God laast het van zijn hand. Maar wie een eeuwigheid geborsteld heeft om uit het paradijs te blijven, die sneekt toch als erop op geschoten wordt. Ja, ja. ja gooi, gooi dat maar nou in mijn pet. Maar ik vind wel. Ik verwelkom om we te blijven zoeken. Ja, makkelijk kletsen, tweede. Maar ik ben blij dat niet in heulische schoenen staan. toe. hoe dan ook, ze zijn er rot aan toe. Als je mij vraagt, stuur, hoort de zee van Kallenberg. De tijding is beter vreed. Ja, Gijs. Ik geloof wel dat we het ergens de gedrukt hebben. Het huis past, het water ook makkelijk. En het schip is willen, en onze vriend de mol aan het roer, of hij nooit anders gedaan heeft. Eh, geluk voor ons, we is eens dat zijt terug. En zeker niemand kunnen vinden om zijn arm te repareren. Het kan ook weten dat hij van zijn stok hier gegaan is. Zo'n hele flinttrekkerij alle Allemandsmerk. En pullen is zo kleinsterig als een varken. Ik zal hem straks gaan zoeken! Ja! Maar als het beter gaat, voor stroombeurten maar eens een uurtje gaan rustig Ga, gaat, gaat u dat maar eerst! Ik ben over mijn slaap heen! Ik blijf op weg om hoofd te houden op vol en de zeilen! Ik wou alleen dat ik wat bitter de drie had! Ik zal eens voor je gaan kijken! Ik heb het een Dank u. Als we ze. Als we ze niet gevonden hebben voor het weer donker wordt, zie ik het somber in, kapitein. Zonder, ja, heel zomber. Maar wij blijven zoeken. Allereerst, dat beetje tegage te hebben zien drijven bewijst nog niks. Ik kan tijdens de storm naar zijn nee, gekomen. is het. Kapitein! Kapitein, ik zie ze dat het pad op een driemassa lijkt. Pas op. Vooruit! Daar zit hij. Wat, dat kijk, zie je! Goed gedaan, Boots. Ja hoor, het lijkt erop dat het er is. Haha, <laughs> wat een kracht. Wat kracht, meester. Alles wat je hebt. Ah, Boots, Leid eh, dat je bezig Welkom, Sjöman. Dit was een bedrandje, randje, vannacht. Oh, dat viel wel mee. Heb je nog schade? Twee bijzondere bijzonderheden. Ah, die kees. Ja, nou, maar... Hallo boots. Ik wil hem maar niet zo wel op zijn schouder. Snel is best uit, lief. Hoe moeilijk gelukkig gaat. Ja. Daar weet ik kapitein van Raad mee door. Nou, nou, de zo allemaal. Zo, ben je weer stil, man? Had je zeker niet gedacht, hè? Kapitein. Ja. Goede macht, stuurman. Goede macht. in aan boerboer. Uh, ik heb je even naar bullen kijken. Zou er maar uit de boom? Ach zo. Trek met de laars af. Boerboer, ga op de bodem liggen. <laughs> Zet aan boerboer, klaar. <laughs> ik heb je dat zo gezegd, bullen. Kijk uit met die schotse meiden. <laughs> Niet meer in de hand, boerboer. Zo goed. Hoor nu den voet. onder oksel und... <laughs> Zeg, Buller, Buller, weet jij waarom in de harem van de sultan van Turkije alleen maar dwergen is dienen. Ja, omdat die te klein ben, hè? Om op het bed te kunnen kijken. Oh. Ik kom beneden dat gaat Martel niet langer aanzien. Nee. Ken jij nou niet eens een eitje voor hem gaan bakken in plaats van naar die zee te kijken? He? een eitje bakken. Die man is voorlopig nog niet binnen zwem. Die is met hem aan de hand. Ja, de kop voelt zich aan de ongelukkige kant. Zijn bolhoed is overboord gewaaid en scheen die erg aan Flauwe gul. Nee, echt. Geloof me dat ik het gevoeld heb. Ik zag het bloed compleet wegtrekken uit zijn ogen. Jongens, wij hebben het zoveel Is de derde weer aan het kotsen geweest, meester? Maar jij er dat uit de op, van Doe liever wat je kan vragen worden. Ei, mijn kooi.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 ...van kaptein Shimonov uit Hul. Huh? Alsjeblieft. Ik zie. Master, Scottish maiden gesleept van Hul naar South Shields. Men neemt contact op vaarheden uit met Baggermolen, bestemming Akassa... ...bunkerhaven Lissabon. drie Driemaster. Hé, hey, dat is vreemd. En ik dacht dat hij in Hul op beter weer moest wachten. Yeah. Ja, maar Shimonov zorgt altijd voor verrassingen. Maar vanuit Lissabon zullen we wel meer vernemen. In elk geval zit hij nou met zijn ergens op zee. Het pachenmolentje houdt zich rustig, ik een ze rustig, Boots. Bullen en Kees hebben daar een hele leven. Nou, oh, wel. Maar zo zal het zien blijven ik helemaal niet. Ze krijgen nog genoeg te doen. Het zijn fantastische kerels, voor die twee. Als die niet bij me waren geweest op de Scottish Mane, was het nooit zo verlopen. Maar ah, vergeet ze helemaal is. nog niet. Nee, was een 180 jaar De ah, beste keer eigenlijk, die zei nog. Hoe meer ik hem meer ken, hoe meer ik hem om het gesteld zijn. is vaak een driftkop, uh, Hij heeft een paar harde Maar hij geeft zekerheid en vertrouwen. En laat je zien wat varen is, en dat er met een hoofdletter. Mooi gezegd, dan ben ik het helemaal niet eens. En daarom is het ook zo wonderlijk dat dat stuk zeebonk eigenlijk onder één hoedje te vangen is. Hoe bedoel je daarmee? Uh, zeg, en daar is Abeltje nou met zijn harmonica mee bezig. Als hij wat gedaan wil hebben, hè, de of euh, voor een voorschotje voor de liefde, dan gaat hij net zo snel, nou, een dag voor binnen varen, op zijn trekpiano zitten hengelen. En ze kan daar niet tegen. Zodra je Abeltje hoort spelen, loopt je naar een paar nummertjes als een maandzieke beertesnotter op de brug. Nou, kijk maar eens. Tja, En straks zal die roepen. Oggi giornià, broer. Oggi giornia" En dan begint hij op zandje. En Abeltje, ja. handig op die heeft een boekje gekocht met Russische liedjes. En als je die gaat spelen, dan weten wij hoe laat het is. Hoe bestaat het? Hij heeft zelfs eens geprobeerd om met die jongens een soort zangkootje te vormen. <lacht> maar dat is mislukt omdat er alleen maar gewassen stemmen aan boord zijn. Occi broer. Occi Wat heb ik je gezegd?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 Voor een romantisch avontuurtje zie ik er niet zo zitten. Stuurman. Stuurman, de kapitein heeft de post van de val meegebracht. Er is ook een brief voor u bij. Uit mij? Ja, alsjeblieft. Van Nelly. Mevrouw. Nou, ga dan maar naar je hut stuur. Dat is de beste plaats om een brief van daar te lezen. Ik heb je brief uit hulp heb ik ontvangen. Kan je niet zeggen hoe blij ik daarmee was?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 Ik heb al geschreven over Abeltje, de stoker met zijn harmonica. Maar ook de kok heeft zijn eigen manier om Sjemenov te lijmen. Daar kwam ik achter toen we eens in de mesroom zaten te wachten op ons plakken. Ah, de heren schijnen trek te hebben. Nou, jullie zullen er van schansen hoor. ze wit! Ik dacht het wel te ruiken. Nee, nou wel weer. Nou, vreet jij mijn portie van dat smerige keukenslurf? Meelklootjes. Meelklootjes? Wat zijn dat? Grootste zwijnerij die je maar denken kan. Dampen de kleffen ballen. Die smaken als ongaarlijke Ik met een stukje rauw vlees erin. Met de kapitein dat me niet meester. Die is er gek op. En dat weet jij maar al te goed, luiekerrieswieper. Nou en? Maak maar dame kapitein is een z'n pleziertje doen? Dat doe je alleen omdat je weer wat van een nodig hebt oplichten. Wij hoeven toch niet allemaal te lijden door jouw stinkzonde? Ja, koken voor jullie is een ondankbare taak. Ik ben blij dat het er met één is die bewaardeert. Ah, veel kleutje. Herrlich. Dank je, boer. Eet smakelijk, kapitein. Wel nee. bekomen het u, oh, Ik heb één zo'n ding gegeten, die ligt als een kei op mijn maag. Ik heb je gewaarschuwd. Heeft die kok echt een bedoeling mee? Reken maar. Als wij melklootjes krijgen, heeft hij die kapitein ergens voor nodig. En straks gaat hij naar zijn hut, als je hem nog volkomen wezenloos ligt te hikken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 Nou is er met de laatste storm toch weer een kist met appels over de muur geslagen. En dat heb ik al pas gemerkt. Oh. Oh, oh. Ach was, dat kan ieder passeren. Een mens is nu een mens. Niet. Dat zal toch ieder al begrijpen. Zo'n goed woord. Oké, kapitein. U merkt al net dat dit een heel andere shemenhof is dan waar Schipper Basje van vertelde.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 Nou, oh, die nemen het ervan. Laten ze zich een lekker douchen door het buiswater. Die Bulle is toch een ijzersterke sterke hè? Vier weken geleden bijna bewusteloos aan boord gesjouwd en dan hadden we het licht En alweer trossen, vieren en vlaggetjes zijn of voor niks gebeurd is. Kees vertelde me dat hij ter hoogte van Kaap Tienenswijk een razende kiesman had. En toen heeft Bulle hem met een naipunt van afgeholpen. Ja, die twee rooien het best met elkaar. Trouwens, hier hebben we ook niet te klagen. Nog niet. Wat bedoel je ermee? gaan op de hitte man, en dan wordt het onherroepelijk donderen. Ik heb het al zo vaak meegemaakt. De hitte zacht de kerels tot het uiterste. Ze raken geïrriteerd, de zenuwen worden gespannen. Kortom, door die hitte krijgen ze de kolder in hun kop, en dan zoeken ze naar een uitlaat. Hé, hey, Bootsman! Zeg het eens! Dat er nou eindelijk eens wat gedaan wordt dat die verdomde luchtkokers voor de stookplaat... We barsten beneden van de hitte. Aan die kokers is gedaan wat mogelijk is. Ja, ja, maar er komt nog steeds geen zuchtje wind doorheen. Je moet zelf maar eens een uurtje op je plaat gaan staan. Dan zou je wel anders kletsen. Ik weet het, jongen. Stoken in de tropen is geen pretje. Wat voor een rekke, luister dan. Die kokers staan er verkeerd. Die kokers staan er niet verkeerd. Het is alleen die pokkenhitte. En daar kan ik ook niet in kou komen. Ah, oh, man, niet. Bij jou hier boven geen barst scheele hebben wij beneden de woorden, stikken van de hitte. Dat kan me inderdaad geen bast gegeven. Dat is duidelijk. En dan hebben wij een grote spoel, hè? begrijp je dat?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 Ach, waarom zou het kind eigenlijk lastig vallen met mijn geheerde Ze heeft het zo onmoeilijk genoeg, lijkt me. Echt ermee. Heb je nou weer van zwijnerij in het eten gedaan? Oh, is het dan weer niet aan meneer zijn zin? Met wat maak je er nou voor? Alles om het smakelijk te maken. Dat je erin hebt gekost, weet ik niet, maar het smaakt naar tabakssap en ranse vet. <laughs> Verdomme man, doe dan die smerige polijmokers je bek als je dat het eten staat te hoeven. En staat boven de reis, je op je kop de kamer. Hij moet je bek houden. Oh ja? Ja, dan moet je bij ja. Je moet er wat anders in je foto trekken dat die klotse de klompotje weet dat de onderdek mensen lekker te slapen. Oh ja, oh ja, nou ja, oh ja. Ja. Ja. Ja, jij dus eens een keer moest doen? Een beetje minder herrie maken met die smeerkan van je. Als je beneden die gammel troep zoek zit te smeren. Ja, weet je wat ik van jou niet kan zeggen? Dat nou. je altijd naar die smerige gepept te lurken als die anderen nog zitten te schapten. Ja, dan zal ik er rekening mee houden als jij ons geleerd een hebt om zoek te vreten zonder te slurpen. Ach, jullie kunnen van mij allemaal barsten. Een hele rot zou kunnen barsten. Oh, geef me nou straat en ik draai hem om, maar wie kan me niet verdomme. Ook van van de boots. Ja, wie niet. Zelfs Schemerhof zit op de brug te blazen als een kwaaien walvis. is. Ja, maar het ergste is dat de stemming aan boer wordt verpest. Ja, dat gebeurt wel eenmaal in deze streken. Is niet te vermijden. De hitte maakt die net te gek. Zo'n trek naar Las Palmas duurt ook veel te lang. Het enige wat er een eind aan kan maken, is een flinke storm. Die de broei uit hun verhitte koppen kan drijven. Ja, dat ziet er ook niet uit. Nee. Afijn. Morgen Las Palmas. Misschien ben ik het verandering. Tijdelijk wel. Ze hebben maar één dag, dus euh, hebben ze haast. Ze gaan van boord. Duiken de eerste de beste havenkroeg in. Laten ze vollopen En dan begint het lieve leven. Plezier maken met pepita. Of muchacha, hoe ze nog meer mogen eten. Nou, maar dan krijgen we natuurlijk een paar ruzie. Politie erbij en dan volgt er een volmaakte veldslag waarbij de hele boel kort en klein wordt geslagen. Maar de Spanjozen zijn vriendelijk mens en uh, als ze zeggen dat ze er een spijt van hebben en uh, als schemer of namens de rederij de schade heeft betaald, toch, wie zou het dan nog druk te maken? Nou, alleen de heren zelf, als later blijkt dat de schade van hun gage wordt ingehouden. En dat is dan als nee. ben je Heel vertrouwd, Bos? Ja. ...met een boom lange in, bestrijf. Eh, ik heb thuis alles wat waardje begeerd, dus voor mij hoeft het hier niet meer. een ah, lekker koel cool piltje, dat is wat anders ja, natuurlijk. Ik cool. ga ja. graag met je mee. <laughs> Lieve meid, ik begin maar weer eens aan een nieuwe brief. Las Palmas ligt alweer een paar dagen achter ons en de volgende haven is Freetown...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 Nee, nee, nee, nee, nee, eerst arbeid. lukt, nee, nee, natuurlijk, natuurlijk, maar uh, voorlopig komt er daar niks meer van. Zo, zo. Nou ja, kom op, misschien dan een spelletje. Ja, Trots kan wachten nog een uurtje. Zo'n uurtje kan lang duren. Vooral als ik hem steeds laat winnen. Met mijn verlies hou ik bij op de lei met aantekeningen voor het journaal. Maar als het te veel wordt, vul ik het journaal in en veeg de schuld uit...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 Kapitein, we zijn van de baggermolen. Vaartuig wordt lek. Wat? God in hemel. Als die blikken stuurmat, put wat. wat naar die molen. Houd daar! Slupstraal, ja, ja kapitein. Kom maar emot. Ja. Als dat blikken stook zeggen. Vas we zeven willen gaan mee. Vooruit voortmaken, de scheep is lek. Elke minuut is kostbaar. Opschieten met die zakken. Ik ga er we liggen scheef met zware koplasten bokken. We pompen onze het laatste, maar, maar dat helpt geen boer. Bij de, de bovenbouw is door die zandzorg zo naar het slinger gegaan dat de voeten er zijn gaan werken. Ja, maar dat, dat kan nooit het enige weg zijn. We zijn natuurlijk drie maanden verdrongen. Pas, ga even. Ik neem doet de pomp boven. Kom maar jongens, naar het vooruit. Nou, ik doe die lijn om. Huh? En dan laten jullie maar zakken. Maar kijk wel uit. Er staat een bergwater in zo te zien. Hup! Nou, die zit vast. Ah, vooruit. Vieren maar! denken dat die molen naar de bliksem praat Is alles maar niks geweest. Zover is het nog niet. Hij ligt wel een beetje scheef te bokken, maar ik geloof niet dat de toestand zorgwekkend is. Ja, maar er staat een bokkerdein in. En als ze een nou lek hebben, dan slaat het water met vrachten naar binnen. Heel klusiebeurli daar. Nou, die gaten zitten gelukkig nogal aan de hoge kant. Oh. Nou, het moeilijkste is. Om een beetje kop vol water te kunnen blijven. Hè. Er staat een zware veiling beneden. Nou, de herrie van Jawelsen. Uh, een kurk met een lijntje door het middelste gat, denk ik. Ja, lijkt het beste, ja. Allright. Kees, ja. maak jij een lijntje klaar. Hullen, ja. hullen zijn naar de kapitein van er hand is. Zal ik nou naar beneden gaan, hoor? Nee, laat mij eerst maar. Ik weet hoe het eruit ziet. Nou, ik laat mij langs de spanten zakken. En dan zien we al. wel. Het lijkt wel of dat krank steeds dieper zakt, hè? Dat zal ook wel. Er komt steeds meer water naar binnen en de pompen kunnen er niet aan. Maar wat is er dan eigenlijk precies gebeurd? Er is gezegd dat er nagels gesprongen zijn. Dan zullen ze wel een lijntje steken. Wat is dat, een lijntje steken? Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, joh. Vanuit het ruim steken ze een lijntje met een prop kurk nagel gehad. Die lijn valt in zee, maar door de kurk blijft die drijven. En vanaf het dek wordt hij opgepikt en maken ze er een bouten vast. Ik snap het. En dan trekken ze in het ruim die lijn weer naar binnen. Juist, ja. Kijk, en dan is het net zo lang scharrelen. tot die bout door dat gat steekt. Dan loodt weer een hennep eromheen. een moer erop. en dan draai je maar. Ja, ja, het is zo heel makkelijk gezegd. Maar het is wel een karwei om de kolder van te krijgen, hoor. Waar oh. het een beetje, boots? Eh? Uh. Uh. Jawel, nou ik heb zeker een MMV-lagij binnengekregen. Nou die zit gelukkig weer uit. Hé, de drie dicht? Ja, maar ik komt niet langer uithouden. Nou ja, man, je wordt te horen door beneden. En ja, dat komt door de luchtdruk als de golf van de ene kant naar de andere zwaait. Ja. mijn kop is net één grote stoomfluit. Ja, maar het karwei moet toch gedaan. uit. Ja. Kees, pik jij de lijn op? Ik ga hem beneden voor de rest. Ah ja, stuur, Goed. ga jij maar naar de pomp, dan kan je het een beetje uitrusten. Ah, ja, ja. Hoe lang zijn ze daar nou al bezig? Nou, een nieuwtje of zeven, schat ik. Ik kan wel een prakje voor ze houden, maar, maar ik ben bang dat ze niet van zijn. Nee, nee, dat heb ik ook eens meegemaakt. Je spuwt bij kantje je hart, uit je lijf. Zoveel vuiligheid als je naar binnen krijgt. Zeg, uh, redden ze het wel, dacht je? Bullen heeft gezeind dat ze vijf gaten dicht hebben. <lacht> ja, er zaten er nog uh, drie in de piek. Ja, nou, dan kan het nog wel even duren voordat ze terug zijn. Nou, nee, kijk maar. Het schijnt geplaatst te zijn. Naar tafel nog een paar af uit de sloep. Ja, waarachtig? Zal ik toch nog even een praktie voor ze klaarmaken? Ik heb mij klaar, kaptein. Goed zo, boer. Goed gemaakt. Hier, neem mijn bal. Nou, die hou ik graag te goed tot morgen, kaptein. Mijn maag voelt niet zo lekker aan. Goed, broer. boer. Morgen. Ga jij in je hut, ja? Een je roesten, ja? Graag, kaptein. Stuurman, ik heb nog een lekker prachtig voor u staan. Kateropisch, begonnen. <macht> Kijk maar nou, het is ook nooit goed. Kijk maar hier, Stürmer, die karte. Hm? Hier zijn wij, tussen Cap Palmas en Cap Coastkaster, ja? Ja, we zijn een stuk achter op ons vaarschema. Rietuin had ons vijf dragen gekostet, die verdammte naapschwanzer. Ik wil entlang die küste waren, hm? De vorkust en die goldkust zijn een voor die gefährdige boeien. Als het nodig is, is het het beste een haver te benutten. Ja, u kent deze streek net zo goed als ik, Amtein. En, en u kent de risico's. Hitte, meskieten en malaria. Ja, Bootsman, ik weet, weiß, ik weet. zie kerels ziek worden hebben ze ik zelf te weten. Ze vreten niet meer, alleen nog zuiken. En dan ga je eronder door. De derde machinist heeft het al te pakken. Leg met zware voertjes een kooi. Ja, die heeft vanaf de thuishaven nog geen poot aan dek gezet. Behalve we halen we dan om te kotsen. Rijkt er dus, kieter. Stink je en klaar. En als daar eentje rij tussen zit, heb je het beneden te pakken. Ga je voor weken de kooi. Veel drinken en knieën slikken. Dat houdt op de been. Ja, we zijn al nou een week onderweg. Maar we hebben zeker nog twee of drie weken te gaan. Als het doorgaat, heb ik er een hard hoofd in.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 mijn hm? God, het is voor alles beter als we zo so snel mogelijk Alaska bereiken. Ja, ja, ja. Laat man zien, we zijn met de hoek van Cape Three Points, ja. Cap Three Points, ja, kapitein. In plaats langs de kust van Cape zu, zu fahren, te gaan, we maken de oversteek van Cape Three Points naar Alaska in één koers, duidelijk? Duidelijk, kapitein. Ik zal de nieuwe koers in de kaart afzetten. Is met u alles in orde, kapitein? Alles goed, man. alles goed. Maak geen zorgen, ik heb hier een goede medicijn. Alright. dat okay. ben Stuurman, de, de kok heeft het ook te pakken. Ik kon hem nog net naar zijn koosje houden. Zo, dat is zo best. Brood? Ja, stuur. Uh, Henk, ik vertel me net dat de kok van Pampers ligt. Nou, nou, dat zo, dat is zijn best. Ja, net wat ik zei. Maar wat doen we dan? Dan moet hij met de zijplaats komen. Uh, ja, uh, nou wacht eens. We kunnen uh, Kees de kaart laten halen. Ja, die moet het dan naar Bullen? Die kan het daar niet alleen klaren. Maar dan is ik, kan ik hier niet wat missen. Kan ik niet gaan, stuurman? Nee. Hey? Nou, dat is jij zo gek? Hè? Van Bullen kunnen we het leren ook. Dat is een hele beste schoolmeester. Goed. Henkie gaat in de molen en Kees komt in de kombuis. Dat is dan ook weer geregeld. Ja, maar uh... Kees... Weet je eigenlijk wel iets af van koken? Dat valt best mee, meester. Thuis heb mijn moeder wel eens in de keuken gekeken als ze bezig was. Oh, nou, dan hoop ik wel dat je lang genoeg gekeken hebt. Maar zet hebben in elk geval geen meelklootje op het menu, hè? Maak je geen zorgen, meester. Ik kook heel anders dan die vette Kijk hier. Ik heb een eh, boekje gevolgd. Kookboek. Moet je kijken met dat mooie plaatje Dan lik je je vingers toch bij je af. Ja, want dat is toch wel een kookboek voor dames die alles bij de hand hebben. En anders niet even uitsturen om het te halen. Ben mijn zon als die. kook is je fantasie gebruiken. En daar heb ik een heleboel van. Ik wil een beetje wensen. <laughs> nou, succes dan toch wel, ja. Oké. Nou, bedankt de meeste. Nou, dan zullen we zullen eens even kijken wat er vandaag op tafel zit. Hier, recept 43. Sauriere de la Reine. Gehakschotel. Nou, dat lijkt me gek. Vlees is er genoeg en daar staat de molen. Goed, die maken we. Wat moet er nog Al meer bij? Puree. Puree. Zijn ze nou belazerd? Gewoon aardappels is zeker ook goed genoeg. Folie. Folie. Dat, dat, dat zie hier niet. Nou, dan met peper is ook goed. Gestampte lauwerier. Nee. Nou, neem ook peper voor. We zullen maar eens even beginnen, Kees. Is het mee, Goed, mijn jongen. Goed. Eh. Laten we er maar niet langer omheen draaien, kapitein. U hebt het zwaar te pakken. Ja, dat is ik. U hebt koorts ook. U kunt beter te kooi gaan. Met u er vanaf. Nee, nee, nee. Ik blijf hier. Hier is mijn plaats. Wanneer ik in bed ga, dan kom ik niet meer eruit. U zou wat moeten eten. Het eten heeft mij ook op de been gehaald. Nee, dank je, broer. Kein essen, geen appetit. Nog drank en genien. Hey, gee, maar, broer. Eenmaal wil het het beter geven. Ja, zoals u wilt. Uh, hoe is het met hem? Nou, vaak slecht is mijn vraag? Hij klappert dan van de koers, maar hij wil niet van de brug. Dit is zijn manier om het uit te vechten.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 Kapitein, u hebt prachtig nieuws meegebracht. Ik krijg een kind. Was? Mijn king? Ja, fantastisch. Voor mij kunnen we niet gauw genoeg thuis zijn. Ja, uh, ga je zitten hoor. Ja. Zo, zo, ja. Die kreeg ik van de agent. Uh, telegram van de rederij hier. Okay. Opstomende naar west, daar oorlogscruise op oppikken voor transport naar Valparaiso. Valparaiso. zo. Nee, nee, dat mag niet. Kop op, woer. Zo is dat zeeman's Las Palmas, Prest, Valparaiso, Via Punta Arenas. 100 ze hin en 100 weer terug. Ja, schade man, junge. Maar, Na, komm, drink et was. Nee, een. Doch woer, doch woer. sowas sagt schlecht, heel schlecht. Kom. Wir fahren an der Wall und äh, Bier trinken, ne? Mal was schwätze, komm, mein Junge, Bier trinken mit dem besten Stürmer, den ich je gehabt habe. Was de tweede aflevering van Hollands Glory, een twaalfdelige hoorspelserie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Nelly, zijn vrouw, was Marijke Merkens. Kapitein Shimonov, Edmond Klassen. Bulle Brega, Jan Blazer. Kees de Kaap, Korwitsche. Bootsman Janus, Hans Veerman. De kok, Paul Meijer. De meester Jan Borkes, Bout Jan Juraai, Abeltje Gees Linnenbank, Henkie Pieter Groenier, meneer van Munster Sakko van der Made, en een klerk Johan Sirach. Nautische adviezen kapitein Jeversteeg, technische verzorging Fred de Beer en Leon Dubois, productie Hero Muller, bewerking en regie Dick van Putten.